Verslechteringen van het ontslagrecht en de WW zijn volgens de vakcentrale FNV niet bespreekbaar. De FNV gaat nu eerst onderhandelen met de werkgevers en pas daarna wil de FNV met het kabinet gaan praten. Werkgeversorganisatie VNO-NCW is blij dat er nu onderhandeld kan worden met de vakbonden en ook minister Asscher is positief. De sociale partners hebben volgens hem een gouden kans om invloed uit te oefenen op het kabinetsbeleid. De ChristenUnie wil net als de FNV dat het plan om de WW-duur te verkorten van tafel gaat. De komende dag gaat fractieleiderslop aan het kabinet vragen om het plan in te trekken. Ook afgelopen avond is een vliegtuig in de problemen gekomen boven Schiphol. Het was een Airbus van EasyJet waarbij vogels in de motor terecht zijn gekomen. Het vliegtuig is veilig geland en alle 150 passagiers hebben het toestel verlaten. De afgelopen ochtend waren er ook al twee voorzorgslandingen op Schiphol. Eén toestel had motorproblemen, in het andere vliegtuig was er rook in de cockpit. Het weer. Vannacht daalt de temperatuur tot rond het vriespunt... en er kan een enkele mistbank voorkomen. Overdag schijnt de zon volop en het wordt erg zacht... met 10 graden op de wadden tot rond 15 graden in het midden en zuiden van het land. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. EO. Dit is De Nacht met Maarten Ach. Ja, goedenacht luisteraars en welkom bij Dit is de Nacht. U hoort het al even voor twee uur dat we het vannacht gaan hebben... over mantelzorg. Maar eerst toch eventjes hulde aan de technicus hier achter het raam. Ja, want die werd even vergeten door Lex. Dat zijn natuurlijk de mensen die, die flex werken... en voor dag en dauw midden in de nacht... Altijd maar weer klaarstaan voor ons. Ja, dat mag even gezegd worden. Maar goed, over tot de orde van de nacht. De mantelzorg. Ik doe het ook met liefde. Want ja, mijn moeder heeft vroeger heel veel voor mij gedaan. Dus dan doe ik het nu weer terug. Ja, gaat hartstikke goed. Maar als je die kinderen niet hebt. Want je kunt de kinderen natuurlijk niet dwingen om dat te doen. Nou, dat kan niet altijd. beslist niet. Nee, dat kan niet altijd. Maar goed... Onze overheid die wil dat toch, dat we weer zelf voor onze ouderen gaan zorgen. Verzorgingshuizen zijn namelijk veel te duur geworden. En ja, pa en ma willen trouwens zelf ook het liefst thuis blijven wonen tot het einde. En omdat er ook bij de thuiszorg voorlopig geen geld bij komt... ligt de bal bij ons, de kinderen. Wij mogen die schone taak op ons gaan nemen... om onze ouders liefdevol te verzorgen, zoals zij ooit met het grootste geduld ons de pap voerden en onze poepluis verschonden. Mogen wij nu... Nou nee, ja, goed, vul zelf maar in. See was dat met Lean on Me. Leun maar op mij, want voor je het weet heb ik iemand nodig om op te leunen. Zorgen voor elkaar als familie en vrienden, daar gaan we over praten vannacht. Met een mooi woord heet dat mantelzorg. Jolande Elferink is adviseur bij het expertisecentrum Mantelzorg en zelf ook mantelzorger. Afgelopen week was ze te gast in Dit is de Dag en Elsbeth Grutteke en Thijs van der Brink spraken met haar. Uh, mijn vader die is uh, bijna 82. Volgende week wordt hij 82 en hij is zijn hele leven bijna al uh, gehandicapt. Uh, hij woont nu alleen en uh, heeft er ook een aantal andere aandoeningen bijgekregen. En uh, ik ben eigenlijk degene die het meest voor mijn vader zorgt. Dus vanuit die ervaring kan ik ook uh, zeker spreken. Ja. Wat moet je concreet voor hem doen? Uh, nou, dat houdt in heel concreet uh, ja, gewoon eigenlijk alle zorg voor hem belegen. Hij krijgt bijvoorbeeld nu ook uh, thuiszorg al een tijdje, verpleging. Uh, Eerste contactpersoon voor de huisarts, maar ook praktische hulp naar het ziekenhuis rijden. Uh, ja, dat soort zijn, heel veel regelzaken. Um, als mijn vader uh, ja, wat zieker is, dan er wat meer zijn ook voor de zorg. Uh, en woont, woont u in de buurt hem? Nee, ik woon in Utrecht en hij woont in Hoofddorp en dat heeft er ook voor gezorgd dat ik ook veel andere hulp heb ingeschakeld. Bijvoorbeeld hulp van buren, um, mensen ook van de Britsvereniging van mijn vader... die hem naar het ziekenhuis rijden af en toe. Um, maar ook uh, ja, de boodschappen van de, van de Albert... die dan de boodschappen binnenzet, uh, dat soort dingen. Nou ja. dus, uh, ja. En was het een bewuste keuze van u om zelf voor hem te gaan zorgen... of bent u er min of meer door de omstandigheden toe gedwongen? Nou, dat is eigenlijk heel erg kenmerkend van mantelzorg, is dat je, dat je er dus in rolt, dus, um, dus dat het eigenlijk geen keuze is. En dat geldt ook voor u? Ja, dat geldt ook voor mij. En uh, het is soms zwaar, want je bent er heel vaak mee bezig. Je kunt je ook zorgen maken. Maar het geeft ook heel veel. Het kan de relatie ook nog mooier maken. Dat geldt ook voor mij en mijn vader. Dus het heeft ook wel veel positieve elementen. Ja. Is het vol te houden uiteindelijk? Of zegt u van ja, er, er kan best een moment komen dat ik zeg ik trek het niet meer? Dat kan best komen. En ik denk dat het dan belangrijk is dat er ondersteuning mogelijk is... Dus uh, in algemene zin gezegd denk ik dat het ook belangrijk is dat mantelzorgers weten waar ze ondersteuning kunnen krijgen. Ja, en daar is dan uh, het expertisecentrum voor misschien, waar u voor werkt? Uh, nou, wij ondersteunen gemeenten en professionals die weer mantelzorgers en vrijwilligers ondersteunen. Uh, dus wij leren hen zeg maar uh, hoe ze mantelzorgers en, en ook uh, ja, vrijwilligers kunnen ondersteunen. Oh ja. Daar dus, uh, praten ja. we zo over door. Ja. We gaan eerst even naar uh, Blauwhuis, dat is een Fries dorp. Harmien Eiling kreeg vijf jaar geleden een hersenbloeding, waardoor ze eenzijdig verlamd raakte. Door de beroerte liggen haar emoties direct aan de oppervlakte. Een van de vele handicaps waar zij zelf en haar mantelzorgers mee te maken hebben. Eén dag voordat hij met vakantie gaat, belt echtgenoot Leo Eiling nog even met hun dochter. Hedwig? Hallo, Hedwig. Ik zou even uh, informeren dat er uh, nou wat uh, dingen uh, moeten gebeuren... in verband met de vakantie die ik straks heb. Ik, ik weet niet of alle medicijnen al zijn besteld. We hebben alle medicijnen besteld. Goed, en dan haal ik donderdag nog even een boodspap ervoor. Dus... Ja. Maar nou, ik kan gerust op vakantie. Nou, dat is hartstikke mooi, want ik ben er ook even aan toe. Ja. Nou? Nee, maar het komt helemaal goed. Je broer komt zometeen eventjes om even om een bepaalde zaken door te nemen... met de auto en andere dingen meer. Ja, Ja, Hoi. Ja, ik ben heel hard toe aan vakantie. Vooral omdat ik, nou ja, armie had veel pijn en uh, s'nachts niet slapen. Ik heb vier weken niet geslapen van de pijn. En dan, uh, ja, dan ben je echt wel aan vakantie toe. Dan hoop ik dat ik mijn zin aan kan verzetten. En straks ga ik weer vrolijk verder hoor. Bater dan uh, komt altijd mijn zuster met uh, zware Jan. Goed, vier uur. Dan zitten we op de uitkijk. Want dan komt mijn schoonzus thuis. En dan zijn we allemaal weer blij dat ze weer thuis komt. En dan haal ik haar bij de taxi vandaan. De taxi die staat er al. En zo kan de rolstoel er vanaf rijden. Ja, okay. Nou, Harmie. Okay. Goeiemiddag. Hoi. Oh, Hallo. Hallo. We gaan het eerst even knuffelen. Hallo. He? Nou, hoe was het vandaag? Druk. Zwemmen? Ja. Oh, goed zo. Geen goed. Hallo. Helemaal. Hredelijk. Jawel. Ja. Ah, ik, ik moet ook heel erg blij wezen met Erwin. Erwin die is nu net ook even aangeschoven. Onze zoon. Ja, maar ik doe het, ik doe het ook met liefde. Want ja, mijn moeder heeft vroeger heel veel voor mij gedaan. Dus dan doe ik het nu weer terug. Als mijn moeder bijvoorbeeld naar het toilet toe moet. Dan zet ik haar op het toilet. Nou, het zijn van die kleine dingen. Maar het moet dat gebeuren. En nu ik op vakantie ga, dan komt hij twee keer een weekend in huis. Hij komt vrijdag het speciaal vrijgevraagd bij zijn baas. Anders kan je het ook niet doen. want Je moet wel een medewerking van alle kanten hebben. Kunt u vertellen uh, wat het nou voor u betekent... dat u niet in een verpleeghuis woont, maar dat u thuis bent gebleven? Nou, dat vind ik hartstikke mooi. Dat is heel Dat is heel mooi. Waarom u... ja, dat ben ik gewoon in het dagelijks leven. Gaat het een beetje anders zitten? Ja, even een beetje omhoog. En die kracht heeft u precies wel, hè? Om uzelf even wat uh, te verzitten. Met deze rolstoel wel. U had eerst een andere hoorde, Ja. He? En wie heeft er nou voor gezorgd dat u deze rolstoel kreeg? Mijn man. <lacht> Leel. Ja, dat ging ook weer niet automatisch. Nee, niks gaat automatisch. Nou ja, zoals je ziet, ik woon hier maar heel klein. Ik heb overal een stukje bij aangebouwd. Dus je hebt de keuken helemaal aangepast, ook op Glena van Hermin. Ik heb de bladen van de la recht lagen ingezet. Ik heb speciaal. Koffieautomaten heb ik gekocht, omdat Harmin dan op een krapje kan drukken. En dat ze daar zelf koffie kan zetten. Harmin, was er in een bakje koffie voor mij, Hallie? Ja, wel. Even koffie zetten. Nou, zoals je ziet heb ik alles in uh, de schuifdeur gemaakt. Ook voor ik maar één hand kan ze dat uh, openkrijgen. En ik heb hier een schema, daar uh, heeft mijn dochter aan gemaakt. Dat is voor mijn vakantie. Ik zie dat uw dochter Hedwig, die komt dus morgen ook slapen hier, denk ja. ik, hè? Ja. Wat vindt u er nou van als er door sommige politici gezegd wordt... dat vaker de kinderen moeten zorgen voor de ouders, bijvoorbeeld? Nou, dat kan niet altijd. Mijn kinderen doen dat zoveel. En die kunnen niet meer vragen. Bij u gaat het wel goed, hè? Ja, het gaat hartstikke goed. Nou, ik vind niet dat, het, uh, dat kinderen dat, dat kunnen doen. Maar ja, ik, bedoel, uh, ik doe het puur uit mezelf weg. En dat is het enige eigenlijk van... Ja. De ene kan dat en de andere kan dat niet. Ja, mevrouw die steunt me er ook heel erg in. Gelukkig. En hoe komt het nou dat het in, in jullie gezin goed gaat? Wat, wat is het geheim daarvan? Oh ja. Ja. Een heleboel liefde. Ik heb kinderen nou, dat is toch geweldig, toch prachtig dat ze zoiets kunnen doen voor ons kunnen betekenen. Maar als je die kinderen niet hebt... want je kunt de kinderen natuurlijk niet dwingen om dat te doen. Ik bedoel, mijn kinderen van de hogere hand wel zeggen... ja, je kinderen moeten dat doen. Of de buren moeten dat doen. Maar waar halen die mensen eigenlijk het leven of het verstand vandaan... om zoiets te zeggen? Die mensen hebben zelf volgens mij, nooit iets meegemaakt. En anders moeten ze hier maar eens een paar weken komen. Kunnen ze het zelf ondervinden. Leo Eiling, die... Uh... Vandaag zijn uh, welverdiende vakantie moest afbreken... omdat zijn vrouw Harmien niet goed door een operatie is gekomen. Ja, zo zwaar kan het dus worden, Jolanda Elferink van uh, Movisie. Uh -huh. Ja, dan ben je een keer op vakantie, gebeurt dit. Ja, dat kan gebeuren. Tegelijkertijd vind ik het wel heel mooi dat hij op vakantie kan als man te zorgen. En nou, dat ja, is niet dus. Het... Nee, maar even de... eventjes. <laughs> eventjes. En toch is dat even nodig, die, die adempauze... Daarom adviseren wij ook altijd bijvoorbeeld aan gemeenten zorg uh, voor respectzorg, voor, voor manszorg. Dat wil zeggen dat ze even vrij af zijn van de zorg. Dat ze bijvoorbeeld even op vakantie kunnen. En er kunnen natuurlijk altijd calamiteiten zijn, dat je terug moet komen. Maar dat is heel belangrijk om het lang te kunnen volhouden. Ja. Dus... Nou we hebben we een staatssecretaris die zegt: dit moeten we mee gaan doen. Dat kinderen zelf voor hun ouders zorgen. Ja. Uh, kan dat, denkt u? Dat kan denk ik soms en ik denk dat het heel belangrijk is om het niet te verplichten, maar te kijken wat mogelijk is en goed af te stemmen. Dus ga vooral in gesprek met de mandzorg en natuurlijk met de zorgbehoevende zelf ook. Maar, Van, maar wie moet dat gaan doen, uh... dat gesprek? Ja, nou dan kun je bijvoorbeeld denken aan iemand uh, van de WMO van de gemeente. Dus uh, de WMO is de wetmaatschappelijke ondersteuning hè, van de gemeente. Ja, maar even proberen concreet. Ja. Mijn vader wordt ziek, die meldt zich bij de gemeente. En dan gaat de gemeente mij bellen van, uh, joh Thijs, uh, we hebben hier een zieke vader, kan je langskomen? Nou uiteindelijk, uh, bij mijn vader heb ik dus uh, bij de gemeente een contactpersoon gekregen. En die heeft eigenlijk alles geïnventariseerd. Mijn vaders woning moest aangepast worden, bijvoorbeeld. Um, ja, toen ik haar had, een vast contactpersoon... en dat is nog steeds mijn contactpersoon, dat was eigenlijk de redding. Die, die, keek, die stemde met mij af wat er nodig was. En dat heeft heel veel betekend. Die, die heeft een soort van een centrale rol. Ja, en die kijken ook van nou, wat is uh, nodig qua verpleging en verzorging. Dat uh, regelen wij dan ook wel. Dus uh, ja, dat, dat is bijvoorbeeld een belangrijke voorwaarde. Eén contactpersoon en die dus in gesprek gaat met en de zorgbehoefende zelf... en de mantelzorger, ja. mantelzorgers. Maar dan ja. ben ik heel uh, een trouwe zoon en dan zeg ik van oké, okay, ik ga mijn vader helpen. Ja. Uh, maar mijn buurman, die heeft ruzie met zijn vader... en die gaat het absoluut niet doen, of andersom. Nee. Uh, dat is toch oneerlijk? Uh, maar laten we ook niet vergeten dat mensen ook graag dingen voor hun ouders bijvoorbeeld doen. Dat deed ik ook uit de reportage. Ik hoorde ook echt heel erg dat mensen uh, het uit liefde doen. Dus uh, als mensen het willen doen, vaak willen ze ook veel doen. Uh, ja, sluit daar dan bij aan. Dat samenspel zo belangrijk. Ja. Want, want dat, kan het Het kan, dwingen kan vast nee, niet, maar nee. kan je het uh, op aandringen? Kan je dat doen als overheid, vindt u? Nee, ik denk dat je daar ook heel voorzichtig mee moet zijn. Ik denk vooral dus wat ik al zei, beter luisteren en aansluiten. Want dat wordt nog heel weinig gedaan. Heel veel zorg is nu aanbod aan gericht. En uh, ja, vooral als het in instellingen is... dan wordt bijna tot nu toe nog de hele zorg overgenomen. Wordt er niet gekeken van wat kan een man doen... Of, heeft, of wat heeft een man tot nu toe gedaan... of wat hebben vrijwilligers gedaan. Ze, eigenlijk buiten, ze zijn eigenlijk buiten beeld, zegt u. Ja, ja. ja. Dus het, uh... En u zegt breng ze in beeld, dat is wel zinnig. Ja, ja. en dan ja. is er heel veel winst te halen. Jolande Elverink was dat van het expertisecentrum Mantelzorgen. Dat was een dit is de dag en we zijn weer geland in dit is de nacht. Als het aan het kabinet ligt, gaan dus alle verzorgingshuizen op slot... en gaan we allemaal weer zelf voor onze ouders zorgen. Veel mensen geven nu al hun tijd en aandacht voor hun eigen partner, ouders of buren. Nou is mijn vraag, bent u zelf ook zo'n mantelzorger? En hoe is het eigenlijk om dat te doen? Is dat een dankbare, mooie taak... Geeft het veel bevrediging? Of is het eigenlijk erg zwaar? Misschien wel te zwaar, naast uw eigen leven? Is het eigenlijk wel reëel dat de overheid deze verantwoordelijkheid teruggeeft aan ons burgers? Is het reëel dat de overheid dit van u vraagt? Bel met uw verhalen 0800-1121. Bel naar het gratis nummer 0800-1121. Mailen kan ook eo.nl of twitteren. Dan gebruikt u de hashtag dit is de nacht. Maar we gaan... Eerst even, ja we, gaan, ja, we gaan muziek doen. Gaan we doen. Wat vind je van deze bijvoorbeeld? He? Alleen, is het maar alleen, maar met een beetje hulp van mijn vrienden. komen we de nacht wel door. Hier is Joe Kakker.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 and it happens all the time yeah What do you see when you turn out the light? I can't tell you but it sure so feels like mad -like. I have a help from my friend. Don't you know Joe Kakker. with a little help from my friends. Mantelzorg, daar praten we over vannacht in Dit is de Nacht. En als het goed is, hebben we Jerk aan de lijn. Jerk, kom er maar in. Bedoel je Jack of, of Jerk? Ik dacht Jerk, maar het kan ook Jack zijn. De oh, lijn was Jack. een beetje slecht net. <laughs> Jack, oké. Okay. Zeg oh, Jack, okay. ver vertel. Nou, ik ik uh, ben al een... 15 jaar plus uh, mantelzorger voor mijn partner. Aha. Die is toen begonnen met uh, ernstige problemen met de rug. En die zijn alleen maar ernstiger geworden. Ja. En ze heeft dus, uh, nou ja, na de nodige operaties en antipijnbehandelingen die ernstig pijnlijk zijn. Mm. Uh, is zij continu in pijn. En ja, kan dus gewoon niets dan hang zitten. Ja. Dat klinkt raar, maar dus gewoon met, met een bolle rug onderuit gezakt, zullen we het maar even noemen. Ja. Uh, uh, ondersteund. En ja, zo slijt zij haar dag lezend, puzzelend, ja. kijkend en pratend. Ja. En ik doe de rest, dus ik mag ook uh, alle boodschappen doen. Ik kook, ik was, ik strijk, ik maak schoon. Ik, zo. Uh, ik help haar als, uh, als ze onder de douche gaat. Ja. En, bukken is er dus niet bij. Aankleden kan ze voor een groot gedeelte gelukkig zelf. Oké. Okay. Maar eh, daarbij heb ik een uh, fulltime werkweek. in de Ja, nacht ik, van... ik, ik, ik, wou, ik wou net vragen, Jack. Kan je dat er allemaal bij hebben? Want je klinkt nog niet als 65 plus in de oren. Uh, nou, Qua bijna tijd. 63. Oh, oké. Okay, je zit er wel in de buurt. Maar goed, je doet het ja, al bijna... 15 jaar. Dus je was even terug in 48. Ja, ja. Toen dat begon. En dat, dat ja. gaat allemaal? Uh, ja, dat moet. <laughs> ja. Want je komt verder nergens voor in, uh, voor in aanmerking. Thuiszorg die zegt, uh, dat kunt u er gemakkelijk bij doen. Ja, <laughs> ja dat. Uh, zolang als zij dus niet uh, continu iemand om zich heen moet hebben. Kijk, ze kan, ze kan naar de wc. Ja. Ja. Ze kan van, van de bank naar de, naar de stoel. Ja. Je kan naar de voordeur. Dat is ongeveer wat en, ze kan. En, en dat is, dat is zo'n beetje wat ze kan. En heb je dan je ook zo'n aangepast het... huis... zoals uh, uh, die dame in, uh, in de reportage... He, die, nou, uh, die hebben... zelf koffie kon zetten... met een, een verlaagd keukenblad enzovoort. Schuifdeuren. Zijn dat dingen nou, die hebben... jullie... We hebben geen drempels. We hebben geen verdieping. Dat is allemaal niet nodig. We hebben alles op dezelfde, op de, op dezelfde verdieping. Oh, Oké, okay, uh, dat Sorry? Oké, okay, dat wel. Alles op één verdieping, ja. Uh, gaan wij uit, dan... Ja, uit. Ik bedoel, uh, gaat ze mee naar een winkel of iets dergelijks... dan heb ik de rolstoelachterin. achterin. Ja. En die haal ik eruit waar zij die nodig heeft. En wil ze alleen weg, dan heeft ze een dus goed mobiel. Oké. Okay. Dus ze is best, dus... best nog mobiel dan? Ja ja ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja. Ze heeft altijd pijn. Maar ja, pijn is een, is een rekbaar begrip. ja. Ja. Uh, de, een, de een valt flauw van een zere kies. En de ander moet aardig wat pijnscheuten, uh, zenuwpijnscheuten krijgen. voordat het niet meer te harden is. Ja. Nou, maar het, het, is een, uh, het is een belasting, ja, dat wel. Ja. Ja. Maar, maar, vertel eens, hoe, hoe, hoe ziet zo'n werkweek uh, of werkdag eruit voor jou? Hè? Dus we hebben net de maandag achter de rug. Je hebt een fulltime baan en de verzorging voor je vrouw. Hoe gaat dat? Nou, ik werk dus alleen maar s'nachts, alleen van negen tot s morgens zeven. Oké. Okay. Kom ik er morgens uit, dan komt zij er een beetje naar uit. En tegen de tijd dat zij gestappeld is, dan ga ik naar bed. Ja, ja. En, en, en heb je klaar... daar ook bewust voor gekozen, Jack? Dat je, dat je s'nachts bent gaan werken om het te kunnen combineren? Min of meer. Oké. Okay. Min of meer. Dit geeft mij uh, de kans, ik werk vier nachten en dan ben ik vier nachten vrij. Dus dit geeft mij de kans om dingen in te plannen naar fysio of naar ziekenhuizen of ja. boodschappen doen. Of gewoon uit, gewoon weg. Ja. Want nu wordt uit een ene keer, wordt, krijgt een andere dimensie. Ja, ja. Want iemand die, uh, die de hele tijd zit en altijd pijn heeft, is uit een heel belangrijk iets. Dat begrijp ik ja, een stukje afleiding. Dat breekt, ja, dat breekt. Ja. Dus, uh, ja. ja. Hey, je, je bent nu dus ook aan het werk, begrijp ik? Ik ben nu aan het werk, ja. ja, ja. Wat, wat voor werk doe je? <laughs> ik zit in de beveiliging. Ah. Ik zit nu aan mijn, mijn privételefoon. Ja, we hebben elkaar al vaker aan de telefoon gehad. Oh, ja, ja, ja. ja volgens mij ja, ja. heb ik inderdaad eerder al een ja. beveiliging aan de lijn gehad. Dat was jij dus. En dan, en dan doe je ja. zo meteen je ronde met de telefoon aan het oor. Juist. Precies. Ja. En, dan, en dan ben ik gewoon fijn aan het stilstaan... En... Ja. Het is al menigmaal gebeurd dat ik in een uitzending was... en dat er in een hele keer een alarmtelefoon gaat. En dan <laughs> verexcuseer ik mij. En dan, ja, dan ben jij niet degene die het gesprek nee, uh, afrondt, uh, Maar dan <laughs> rond ik het af. Precies. Nou, dat is ook wel eens mooi om live ja, mee te maken. Goed. Maar dit is dus... Uh, ja, je, je doet het. Klaar. Ja. Het, ja, de meeste mantelzorgers die je zult horen vandaag... Die zullen, als je ze erom vraagt, hetzelfde antwoord geven. Ja. Je doet het. Je rolt erin, zei Jolande Elfrink. Ja. ja. ja. Oké, okay, ja, dat... en, en uh, is het ook mooi om te doen? Uh, je vindt het fijn als de ander zich happy voelt. Ja. Okay. Maar het is niet zo dat je je dag begint met hip, hoi... <laughs> Ik mag mantelzorgen, nee. nee. Nee, dat niet. Nee. Het, het, het, uh, nogmaals, je doet het, je rolt erin, het is je partner. Je zou het niet kunnen begrijpen om te zeggen van, nee, nee, vandaag even niet, hè. Dat, uh, dat kan niet, joh, bekijk uh. Maar is, is, het, is het in die zin te vergelijken met zorg voor kinderen? Ik heb zelf twee jonge kinderen, dus daar, daar kan ik over meepraten. Zes en drie jaar, ja, daar denk je niet over na. Die verzorg je gewoon, en ook al heb je er soms geen zin in. En je, ja. geniet, je geniet van de momenten dat je ze lekker ziet spelen... of dat je tijd met ze doorbrengt. Ja, een heleboel mantelzorgers die dus maar een paar uur per dag... voor iemand uh, hele belangrijke hulp verlenen. Die hebben een heel ander leven. Ja. Uh, er zijn ook dus de mantelzorgers in mijn categorie... die dan op hun werk leven. Ja. Dat, ja. Is, dat is hun leven. Daar komen ze tot leven, zeg maar. Daar hebben ze hun ruimte, hun vrijheid. Ja. Ja. Dat, is, dat is je leven. Ja. En wij gaan best op vakantie mm -hmm. met z'n tweeën. Mm -hmm. Dat kan, gelukkig. Alleen, dan slikt ze meer pijnstellig. Ja, oké. Okay. Ja. Zijn er ook kinderen is... in het spel, Jack? Nee, nee, nee, één zoon en die is 37 dus. En die heeft zijn eigen leven. Die heeft zijn eigen leven en verder weg. Uh, hij werkt overigens wel in de zorg, is die net in begonnen. Oké. Okay. <laughs> ja. Nou, dat, dat is op zich niet verkeerd. Nee, nee, dat, nee, nee, nee, nee. Ik, nee. Ik denk maar even vooruit, stel je voor, uh, jij zou op termijn als mantelzorger wegvallen. Zou, zou die dan bereid zijn om de zorg voor zijn moeder te uh... uh, ja, ik weet niet, als ik zou wegvallen en dan, uh, god, weet het, dat duurt nog een aantal jaren. Ja, natuurlijk. Um, zeker. Heeft zij dan dezelfde, dezelfde hulp nodig die ze nu heeft, nodig heeft? Of heeft ze dan fulltime hulp nodig? Ja, ja, dat is natuurlijk de vraag. En fulltime hulp kun je dan niet geven, want nee. dat gaat ten koste van zoveel tijd die jij moet steken in je, in je eigen werk. Dat ja. gaat niet. Ja. Okay. En dan, ja, dan blijft er niks anders over als een, uh, een instelling die uh, daarin gespecialiseerd is. En, en, maar als de overheid dan dus nu bij ons aanklopt en zegt... Um, beste mensen, uh, het, het wordt geen keus meer. We gaan u uh, vriendelijk toch uh, dringend verzoeken om dit gewoon zelf te gaan doen. Wij doen het niet meer. Nou, nee. Dat wat, wat vind je ervan? Dat is, dat, dat, is, dat is van het ene uit het in het andere vallen wat je nu doet. Hè? Ja, ja voorstel, ik, ik snap het wel. Maar dat, dat kan dus niet. Alleen, ze kunnen wel een aantal mensen zien te bewegen dat die dat gaan doen zodat er minder zorg op hun schouders komt. Er ja. ligt minder op hun eigen bordje. Ja. En één keer terugvallen van de fulltime verzorging staat naar niets, dat kan niet. Nee. En dat zal ook nooit gebeuren. Nee, zo, zo, zo hard op hard gaat het natuurlijk ook niet. Maar het gaat nee, natuurlijk nee, om, in, nee. om een idee van hoe richt je je maatschappij in? Hoe richt je je ouderenzorg in? En daarvan zegt de overheid: ja. nou ja, we moeten maar weer toe naar dat de familie dat zelf doet. Ja, maar ja, daar zijn onze huizen niet opgebouwd. Laten we nou eerlijk zijn. Nee. Kijk, eens, kijk naar de meeste behuizingen van, van de meeste families. Daar komt pas ruimte nadat hun eigen kinderen de deur uit zijn. Ja. Daar kun je oma en opa niet in hebben. Want dan zou je in ieder huis een traplift moeten bouwen. Ja, nou, dat zijn dure investeringen. kan natuurlijk allemaal wel, maar dat nou, kost geld. Het gaat buiten dat om, maar ik bedoel, daar zijn de huizen niet op ingericht. Nee, nee. Je kunt oma en opa niet op een stapelbeetje leggen op de, op de babykamer, hè? <lacht> of, of, of, of jij op de babykamer met je vrouw in een stapelbeetje. Nou ja, dan komen er meteen geen kindertjes meer. En dan <lacht> opa en oma in de grote slaapkamer. Dat, ja. Nee, dat, dat, daar zijn onze huizen niet op nee. ingericht. nee kan wel, maar het is niet leefbaar. Nee, nee, nee, nee. ja, inderdaad, niet leefbaar. Nee. Ja. Goed, Jack, ik wil je bedanken voor je bijdrage. Mooi verhaal. Bye. En heel veel, uh, nou ja, ik, ik houd op heel veel plezier in het zorgen voor je partner. En dat jullie Gelukkig. nog maar mooie samen oud mogen worden op deze manier. Dat, dat hopen wij ook. Toch? En tot de volgende keer. Ja. Joep, prettige ik Oké, okay, Jack, werk ze. Goedenacht. dit is de nacht, zegt u het maar. Met Hans. Met Hans. Ja, ik wil even reageren. Ja, vertel het eens. Wij wonen in 2,5 jaar in een hele groot seniorencomplex van bijna 90 senioren. Ja, wij, dat zijn u en uw vrouw? Ja, dat is mijn vrouw, want ik zelf. Daar buiten zijn er 86 bijna 90 senioren. Je krijgt onder andere de tweedeling. Uh -huh. Ik heb hier senioren, die zijn heel goed bij kast. Dus die hebben financieel genoeg ruimte om particulier de zaken op te vangen. Oh ja. en die hebben ook geen rol, die hebben geen geld. Nou, uh -huh. Er zijn heel veel senioren hier, die hebben kinderen in Amerika en Australië. Okay. Die verder gewoon hier alleen zijn. Hoe kun je dan uh, vragen aan de kinderen om de verzorging? Mijn vrouw heeft vorig jaar een hele grote zwaar operatie gehad. Dat heeft met kanker te maken. Uh, en de darm is verwijderd. Dat is ja. daar ook de storma. Dus ik heb daar helemaal verzorgd. Maar mijn vrouw is een zeer krachtige vrouw. En die kan zich op het moment aan het heen slaan. En dat is weer de gunstige ontwikkeling. Dat ja. het begin hebben wij ook zorg gehad. Nou, die mocht maar tien minuten blijven ja. en toen hebben ik de zaak zelf overgenomen. Maar we hebben samen zijn we keihard tegenaan gegaan uh -huh. om samen nog de zaak op te lossen. Ja. Dus wat dat betreft, maar nou, ik vind ik wordt kwaad over dat ik was vroeger hadden over de voormalige Oostbloklanden. Ik kwam jaren al. De voormalige in wat? Sorry, de voormalige Oostbloklanden. Ja, ja. Er komen dus landen met vakantie. Mm -hmm. En daar was de zorg ontzettend goedkoop. Maar de kwam de familie, ja, die ging de mensen wassen en alles. Ja. Maar wat we hier willen is weer teruggaan naar het voormalig Oostbloksysteem... waar ze vroeger een hele grote moed ja. over hadden. Ja, en de, maar de maar is dat, door... heeft dat ook niet iets moois in zich? Ja, maar het is toch niet altijd tastbaar. Ik bedoel, als je kinderen toch ver van huis wonen, ja. nou, Ik bedoel, je hebt toch een hele andere maatschappij. Vroeger zat iedereen in dezelfde dorp, in dezelfde straat. Maar dat is toch al lang uh, vervlogen tijd. Ik ja. kun je dan verwachten dat uh, wij wonen in Velp, dat wij een zoon hebben die woont onder een Limburg? Uh -huh. nou, hoe kun je dan verwachten dat hij even op en neer reist? Dat is toch ook een theorie? Dat is te veel gevraagd, over... dat, dat, dat kan gewoon helemaal niet. Ja, waar ik mij kwaad over maak, zijn vooral plezier. Van mensen ja, die is uit heel goede milieus komen, zeg maar de overheidsdiensten. Nou. Die hebben ruimte genoeg om aanpassing voor een Europa-norma. Kijk, in Duitsland hebben wij ook zien. Daar zijn die huizen opgezet wat die voorgaande uh, spreker zei. Uh, en die hebben dan grote huizen met, met veel ruimte erin. Maar dat is van een hele andere zienswijze. Uh, en ja, daar uh. hebben we veel appartementen. Hoe moet je dan dat oplossen? Het is allemaal bezuinigingen, bezuinigingen. Nee, laat het dan die eens. Het vliegtuig laten vallen. En dat ja. geld wat voor gespandeerd. We zorgen, want die dingen roesten tegenwoordig al op de folder. Nou, ja. Dan ga je die dingen daar kopen. Dan op dat geld. Uh, ja, precies. Dus, maar eigenlijk wat, wat u schetst is... Uh, uh, uh, ...de overheid heeft er een mooi verhaal bij... ...maar uiteindelijk uh, laten ze zich leiden door bezuinigingsmotieven. Die indruk heb ik ook wel. Maar ja. als, als u zegt dat, dat dat mooie verhaal... ...dat levert uiteindelijk een samenleving op... ...waarbij... Financiële verschillen gaan, ja, gaan tellen. Dus de mensen met geld die ja. kunnen het zorg goed organiseren, en de mensen Juist. zonder geld die zijn het haasje. Ik heb jarenlang in een van de grootste advocatenkantoor gewerkt hier in Arnhem. En al die uh, jonge advocaten, die komen allemaal van uh, ouders: de ene is notaris, de andere is makelaar, de andere is architect. Hm. Dus die hebben. Het ligt van welke wieg waar, waar, waar je gestaan hebt. En dat is die contradictie in Nederland. Mensen die geld hebben, hè, die kunnen een zorg kunnen ze dier, eh, aanschaffen. En dan hoor ik ook even mensen die in de zorg zitten. We krijgen zelfs de tweedeling, Mensen die weinig geld hebben. Ja. En mensen die ontzettend veel geld hebben. Ja. Ja. En ik heb bij we dat te mogen gelijk. Dat we samen de zaak kunnen oplossen. En dat is vaak het verhaal, dat je elkaar op een latere leeftijd... elkaar zo hard nodig hebt. We zijn pas 43 jaar getrouwd. Oh. En dat is het punt. Eh, ik kan ook volgende week wel wat mankeren. Maar ja. we gaan lekker met vakantie, we, gaan, we maken de centen op... en verder gaan ze zeggen, je pa. We gaan ja. er niet ervan ja? Ja, ja, ja Maar dat, dat klinkt wel een beetje is gewoon, zuur. Het is gewoon triest, triest wat hier in Nederland gaat gebeuren. Maar, gewoon... maar als, ik, als ik u zo beluister, uh, uh, ja. bent u dus ook klaar met het samenleven? U kiest ook maar gewoon voor uzelf nu. Ik heb wel het openheid hier dat de buren. En dat is gewoon, omdat ik een technische achtergrond heb... hadden we ook een heleboel mensen hè, met die okay. volgende tekentjes. En dat is wel de, het verhaal. Dus ik ga niet helemaal buiten de maatschappij. Oké, okay. u helpt uw buren. Ja. Ja. Maar, ja, maar, buren. Want u zei net, uw is, zoon woont, woont ver weg. Maar zou je de, de, ook hulp op het gebied van zorg ook van buren kunnen vragen, vindt u? Nee, nee op dat iedere buur heeft zijn eigen is. Ik heb hier meer mensen die problemen met knieën, problemen met kanker. Er is vorige week weer iemand overleden aan darmkanker. Dat is het meest erg op het moment. Ja, ja, mijn vrouw die heeft gelukkig overleven. Mijn uh, haar ja. zuster is vorig jaar overleden. Ja. Aan ook aan kanker. Mijn zwagen heeft er helemaal uh, ja, goed verzorgd. Ja, nou, en dat, dat krijg je dus is... als, als al je buren eigenlijk allemaal ook senioren zijn. Dan wordt het wel heel lastig ja. om voor elkaar te zorgen. Dat bedoel ik, ja, ja? ja. Het is allemaal theorieën, theorieën... Hm. van mensen die heel veel van buitenmaatschappij... Ik heb steeds met mensen, hoor ik dat ook, de politiek. Die komen ja. volgens mij van een ander planeet vandaan. Ja. Ik kan u vertellen het, het, dat precies. staatssecretaris Van Rijn was in Dit is de Dag... en hij vertelde dat hij zelf ook mantelzorg heeft. Dus helemaal buiten die werkelijkheid staat hij niet. Maar goed, zoals u al zei, hij zal uh, geen slecht inkomen hebben... Dus, beschikt, dan kun je maar, uiteindelijk toch de dingen organiseren, dat is ook alweer zo. Ja. We hebben een, we hebben een, een, een linkse uh, regering gehad, uh, bedoel, wat op het moment heel weinig van uitgaat. Ja. Uh, het is allemaal ik, ik, ik, ja? En vooral van de linkse kant, de linkse maar. die juist de grote uh, gaai-cultuur hebben ja. bewerkstelligd, ja. En dat vind ik de, de contradictie in Nederland. Ja, de ja. heb iedereen achter zit. Ik snap ja. je boosheid, Hans, maar ja, nog, even, boos. nog even naar je ja. eigen situatie. Heb jij het goed met je vrouw? Daar hebben wij, uh, daar hebben wij keihard voor te werken. Ja. Zijn ja. Drie, maar, maar, gaan met want, want je was niet tevreden over de thuiszorg. Je zegt: Ik ben het zelf gaan doen. Ja. Is, is die thuiszorg er nu helemaal uit? Ja, die hebben daar weer een korte tijd gehad. Die kon maar tien okay. minuten bij vrouw bezorgen. Ja, dat vond je ja. gewoon... De, de, de, doe het dan niet, ja, Die hadden niet, zeg maar. die werd op. Die werden metertjes op de uh, voordeel geplaatst... Dat was ja. maar zoveel tijd... Konden besteden. besteden ja. ja, en toen hebben we zelf over, uh, overgenomen. Ik heb een vrouw met de stormen ook aangelegd. Nou, dat is toch geen probleem? Ja. Hè? Ja. Ik doe hier van samen een klokje verdommen, Op zal dan zeggen, ja, ik maak niet vrokken, ja. maar ik ben er zo kwaad over, ja. ja, dat we zelf de zaken oplossen. En ik begrijp ook een vrouw die enorm zelfstandig is. En het is natuurlijk moeilijk, want het is maar een, ja. een alternatief een, om met de stormen te lopen. Maar je hebt geen keus, ja? En je gaat het samen door verknokken. En je gaat er samen meteen, want kan ook. Maar wat, maar... Kijk, maar dat vind ik dan wel weer mooi, Hans. Dat je zegt: maar we gaan samen knokken. Ja. We gaan er samen voor. Ja. Weet wat fijn is? Mijn vrouw kan ons dat lekker eten koken. Ja. Ah, kijk eens aan. <laughs> <laughs> en zoals ze zeggen: de liefde van de man ja, gaat door de maag. Ja, ja. Ja, blijf vooral in jezelf geloven. Hè. Ja. Ja, ja, dat doen we, Hans. Ja. Bedankt voor je verhaal. En Dank sterkte gedaan, ermee. Dank je wel, En veel plezier. Ja, ja Goedendag. Goedenacht. dit is de dag, Zegt u het maar. Met uh, Niels Malmar uit uh, Zoetermeer. Goedemorgen. Ah, Niels. Dag, hallo, goedemorgen. Kom erbij. Ik ben uh, geen uh, mantelzorger, maar ik ben een waarnemer. Ah, vertel. Wat doet een ja, waarnemer uh, ja, in de mantelzorg? Ja, ik ben een waarnemer. Ik heb uh, zelfs... Uh, ik ben uh, momenteel... Uh, ...revalideerend thuis. Ik heb een uh, ongeval gekregen. Een of andere dronken idioot heeft me aangereden op mijn fiets. En... Nou... Dat resulteerde dat ik heel heleboel gewulke ribben had. En hm. uh, scheenbeen. En heb je zelf en, mantelzorg nodig? Zeg je? Heb je zelf mantelzorg nodig? Nee, nee, totaal <laughs> nou niet. Nee, nee, nee, nee. Ik kan mezelf goed bedruipen. Alleen ik heb, ik heb wel de P in. Omdat ik momenteel. Uh, ja. Ik kan heel slecht lopen. Maar dat is kwestie van geduld. En dat heb ik soms heel erg weinig. Ja, dat komt allemaal wel weer. Ja, precies. Mm. Ik, ik moet zeggen, ik heb alle respect hoor. Voor die chirurgen die in mij geopereerd hebben, in mijn, uh, mijn, aan mijn benen en mijn, mij helemaal goed vertrouwd hebben. En ook de waanzinnige zorg van die verpleegsters in zo'n rehabilitatiecentrum. Want chapeau hoor, als je ziet hoe die meiden moeten werken tegen hm. een van de rots salaris. Ja. Ja. ja, en de onder druk. Nederlander gewoon te koleren. Tijdsdruk ook nog eens en zo. Ja. ja, precies. Ik, heb zelfs, uh, ik ben een gepensioneerde psycholoog... en ik heb heel wat uh, uh, huilende vrouwenbeschouwers gehad... want die waren helemaal door het dolle heen. Die waren ja. helemaal over rooien door de werkdruk. Ja, ja. dus ook Dat die kant wat... heb je gezien. Hey, maar ja, je bent nu waarnemer. Wat moet ik me daarbij voorstellen? Nou, in dat, dat, dat haal ik boven als kind zijnde al. Ik, ik, ik, ik, ik kon vroeger niet goed praten, maar ik zag alles. En ik sloeg het in me op en ik kon alleen geen, geen handen en voeten aan geven. Uh, maar dat wat ik nu om heen zie gebeuren, en dat klinkt misschien heel cru... en heel negativistisch, ja. maar de mensen hebben het allemaal aan zichzelf te danken. Nou, ik, begin te, ik begin te begrijpen dat waarnemer niet een officiële taak of positie is... maar dat je gewoon zegt, ik, ik zie het om heen gebeuren en daarom wil ik meepraten. Daarom noem je ja. jezelf waarnemer. Bijvoorbeeld. Ah, oké, okay, nu begrijp ik hem. Zeg, zeg ja. je de naam Wim Keizer wat of zo van de VPRO? Wim Keizer. Ja. Niet die heeft een pracht paar prachtige boeken geschreven, Wat wij ons een ontzettend smerige rol hebben gespeeld in de Tweede Wereldoorlog. vooral mm -hmm. Nederlanders als Duitsers. Zeker. Vatsoenlijke herinneringen. <laughs> en het, het tweede boek De Waarnemer. En. Daar heb ik als een ongelooflijk goede band mee gekregen, omdat ik iets in mijzelf herkende. Ja. Maar weet je, ik wil niet vervelen. Maar goed, wat, wat, wat neem je waar als het gaat om mantelzorg? Nou, om, uh, het gaat erom dat de mensen hebben het eigenlijk minder met zichzelf te denken. Want dat wordt hier, in, in het onderwijs wordt het minder, in de zorg wordt het minder, daar wordt het minder. En dat komt gewoon, en niet dat ik communistisch ben, dat komt door het kapitalistische systeem. Ik geloof ook helemaal niet meer in Sorry. dat woord democratie, maar we worden geregeerd door het kapitaal. Ja. ja, dat gevoel heb ik ook wel eens, ja. Alsjeblieft, kijk Als, als in... de 3%-norm weer voorbij komt, of de, de zenuwachtige gewoon... beurzen de politiek lijken te beïnvloeden. Ja, ja, het is zo ja. smerig als je ziet hoe de, de rechten en, en de, de, de eerlijkheid verdeeld wordt. Want de, de grote bobo's die met de gouden handdoek weglopen terwijl Nederland de onderlaag gewoon krepeert. En we zitten vaak aan, ik schaam me ook dood als Nederlander, dat wij de, de voedselbank nodig hebben. Kijk, je zou het hmm. kunnen verwachten in landen waar het allemaal erg arm is. Ja. En mensen gewoon een handje rijst, maar hier in Nederland, ik schaam me dood. Ja. Ik schaam me echt dood. Nou, en dat komt gewoon alhoewel het ook alweer een, een mooi initiatief is, toch? Ja, het is een prachtig initiatief, maar dat zou toch niet, zou het toch niet moeten. En weet je wat ik helemaal zo boos ben, Het ja. is gewoon een kwestie van dat we dat de dat, dat, dat, dat, dat, dat, dat, dat, stelletje van die bobo's, die euro door onze strot geramd hebben. Wij nee. hadden een ...de straten moeten gaan, hmm. Waar zijn de mensen gebleven uit de jaren 60, 70... ...als er, als er iets was, ging de straat, ja. we gingen net zo hard geschreven schreven... ...dat de Tweede Kamer eruit we... uit, uit, uitsprongen. Ja, ja, Nou, voor die euro hebben we toen en niet zijn, kunnen stemmen, maar waar later natuurlijk gebleven. wel. Maar zijn ze gebleven? Ja, ja. Zijn we niet een beetje in slaap gezust door schaatsen, door voetballen... ...en al die andere sobies. Nou, dat zou je de... kunnen zeggen natuurlijk. Het is ons ook wel erg voor de wind gegaan de afgelopen jaren... Tot, ja, maar, tot 2008, zeg maar. Ja. Maar wie bepaalt, en wat ik dan zo'n vraag wil weten... is over democratie. Wie bepaalt wat democratie is van het Grieks Demos? Ja, ja, het volk regeert. Ja, ja nou, ik denk het niet. Ik denk eerder dat kapitaal regeert... zonder hm? dat ik een aanhanger ben van Marx. Ja. Ik, eh, ik kan me niet aan de indruk onttrekken dat je daar een punt hebt, Wils. Dank maar ja, wat, wat doen ja. we eraan? Ja, ik, weet je wat ik. Die, die, die Occupy-beweging, die keerde zich hier ook heel duidelijk tegen. Ik, maar ja, die kwam het, ook niet echt met ideeën. Ik zag het twintig jaar geleden, zag ik dat niet dat ik daarvoor ben, hoor. Maar soms heb ik wel eens de neiging tot geweld. Als ik zie dat Conor de Gero deed in Sevilla. Moet je niet te hard zeggen, die hoor. Dat zat, die, die, die, die Guardia Civil. En die nam een machinegeweer en die begon te schieten in de, in, in de Senaat. Niels, je moet het niet te hard zeggen, hoor. Daar kun je problemen Oei. mee krijgen, toch? Oh, nou, daar ben ik helemaal niet van. <laughs> Oké. Okay. Nee, nee. Als we een machinegeweer gaan beginnen. We het allemaal te hebben, wij te hebben ons zelf, Want als we het allemaal maar blijven pikken. Ja. Hè, het onderwijs het verzorgt minder, dat wordt minder, dat wordt minder. Waarom gaan we niet de straat op en zeggen: Zijn jullie allemaal beteuterd? Dat pikken we niet langer. Ja, ja, ik begrijp je boosheid. Maar we gaan even terugkeren naar de mantelzorg, Niels. Ja, ik heb alle respect voor die lui. Ik heb zelf ook een vriendin en die werkt voor 12,50 12 euro in de week. Daar werkt ze 60 uur voor. Zo. Hallo? 12,50 euro in de week, 60 uur? Ja. 60, en de wat ja. voor werk doet ze dan? Nou, billen wassen, uh, dingen verschonen, dat weet ik veel. Nou, voor 12,50 euro per uur dan, mag ik hopen. Nee. nee per week. week? Nee, ze zegt ze, ja, ik, ik vind het leuk. Ik zie, je wordt gewoon, je wordt gewoon... Of door dat systeem word je gewoon gehoereerd. Want dat is gewoon zo. Maar dat lijkt me niet dat ze dan een gewone werkgever heeft. Dat lijkt me moderne slavernij voor zo'n oorloon. Dan dat, dat, dat zeg je, dan heb je een punt. Ja, precies. Nou. En dat ga, daar gaan we naartoe. Ja, nou, als het zo gesteld is... dan zou ik zeggen, morgen nog de straat op, ja. ja nou, maar het ja, lijkt me een ja, wie uitzondering. Heeft, wie, wie heeft daar nog het lef voor? Nou, goed. Bij deze... Op we drinken een, van krat, Niels. Drink, drinken een krat bier leeg en we vinden het allemaal best, ja. maar ik niet. Ja. Goed. Niels, ik, uh, ik begrijp het. Ik begrijp het helemaal. Dank je wel voor je aandacht en een fijne uitzending. Dank voor je verhaal. Goedenacht. Okay. Goed, we gaan, uh, we gaan even naar muziek. Hier is Adele, Make You Feel My Love. To Make You Feel My Love. En daar hebben we het over vannacht. Dat we alles willen doen om onze geliefden te laten voelen dat we van ze houden. Maar ja, hoe ver, uh, hoe ver kan je gaan? Hoeveel zorg kan je geven? Mantelzorg. Als jouw partner of je ouders veel zorg nodig hebben. Maar als je zelf daar ook gewoon nog een leven naast hebt... Is het allemaal wel te doen? Is dat is het niet veel te zwaar? Of is het juist iets heel moois en iets heel dankbaars om te doen? Daarover praten we vannacht. En uh, mevrouw Osma, die heeft net geluisterd naar Niels... en die begrijpt zijn boosheid wel, geloof ik. Ja, goedemorgen. Ik, uh, ik, ik vraag me altijd af van... Uh, uh, mantelzorg voor, uh, voor ouders, voor familieleden is natuurlijk, is natuurlijk prima. Ja. En als ik nou het verhaal vertel van mevrouw... Uh, ex-minister van het CDA... Maria Verhoeven... Uh -huh. waarvan je kunt verwachten... dat zij dus, laten we zeggen... een financiële eh, draagvlak heeft... en dat zij dus een PGB krijgt... van meer dan 3000 euro... wat ze oh. al publiek verteld heeft... Uh -huh. dan zeg ik op mijn beurt... Maria Verhoeven had... dit geld bijvoorbeeld... niet uit die pot hoeven te trekken... want zij is kapitaalkrachtig genoeg. Uh -huh. Om dat te laten besteden aan de mensen die het echt nodig dus dan hebben. Dus zou, zou je een inkomensafhankelijk systeem moeten maken. Precies. Daar is de PvdA toch ook altijd wel van? Wat zegt u? Daar is de PvdA toch altijd wel van, hè? Van staatssecretaris van Rijn? Nou, die maken er een zootje van op dit moment, want je ja? weet niet meer op ze van achter of van voren leven. Oh, ja. daar bent u niet zo van. Hoor ik al. Nou, ik ben, het, het maakt niet uit of je voor de P van de A bent... of voor Rutte of mijn apart voor het CDA. Of, dat gaat het niet om. Het gaat om wat er gebeurt. Ja, en daar, dat staat er niet aan. He, dus dit beleid... Ja, wat er gebeurt, is, het is zo, oh, zo onevenredig verdeeld. Hm. De PGB's, de, de, de gelden die zeg maar, overal worden aangewend... en die allemaal, mi, het misbruik ervan. Dan denk ik van, ja, wat die meneer Niels ook zegt... die is boos. Het is niet voor niks dat hij boos is... Nou. Ja, er is ja. gewoon geen toezicht op geweest, er is maar wat gedaan, er is zoveel misbruik. En dan denk ik van, als Maria van der Hoeve dit voor de televisie persoonlijk kan, kan, kan vertellen, dan denk ik bij mezelf: wie zit er dan te slapen? Oké, okay, mevrouw Osma, uw boosheid is ook gehoord. Dank u wel voor uw reactie. Ja, oké, okay, dat is goed. Gaan we door naar, ja, wel trusten. Nou, wel trusten. Ik, uh, ik blijf nog even wakker hoor. <laughs> goede nacht. Zullen we het daarop houden? Frank. Uit Best, bij Eindhoven. Hallo, Maarten. Kom erin. Hoi. Merci. Mantelzorg. Heb uh, je de ja. ervaring mee? Daar heb ik ervaring mee, tot op dit moment. Maar ik heb, een iets ander, ik heb een bepaalde insteek. Ja? Jouw onderwerp is inderdaad een hot item. Ik heb twee uur geleden een brief dichtgeplakt. Had ik het nog maar niet gedaan. Maar goed, ja. dat wist ik niet. Met allerlei vragen erop. Afkomstig van de gemeente. Oh. Onder het mom van WMO. Ja. Nou was het uh, uh, it, uh, in, twee, in twee gedeelten. Het eerste gedeelte was uh, van de WMO... dus in te vullen door degene die die hulp krijgt. In dit geval mijn moeder. Uh -huh. Kan ze dus niet meer? Heb ik gedaan. Deel twee. Uh, best hebt u een mantelzorger? Zo ja. Kunt u vragen of die mantelzorger, dat ben ik dan, het in kan vullen. Uh -huh. Heb ik gedaan. Meer dan veertig vragen... De inleiding was, uh, de inleidende brief. Wij hebben willekeurige adressen uitgezocht. Nee, wij hebben willekeurige adressen nee, adresse geadresseerd. Toen ja? dacht ik, willekeurig? Lijkt mij niet, ja. want mijn moeder is negentig. En het lijkt mij dus een gericht geadresseerdheid. Ja, ja, toch? Ja, lijkt me ook. Maar goed, ga verder. Ja. Uh, nou wordt er dus, uh, die vragen over mantelzorg, ben ik dus in gaan vullen. Ja. Zij willen heel veel weten. Zij willen dus weten over uh, uh, hoe je het ervaart tot nu toe. Of het bezwarend is. Ja. Hè, of je het als bezwaard ervaart. Uh, of het geld kost. Uh, of je een uh, fiscale compensatie voor krijgt. Dat klinkt allemaal als, als goed betrokken. Dat zijn, vragen, zijn re relevante vragen. Relevante vragen. Maar andere woorden. Het komt hierop neer. Die indruk heb ik dat, uh, dat met, uh, be, met het oog op de bezuinigingen die gaan komen, mm -hmm. ik denk toch dat er een selectieopkomst is dat de zware gevallen, de zwaardere ja. gevallen, dat die toch min of meer, denk ik, onderzien worden wat betreft de thuiszorg. Ja, ja. Dus een herverdeling, zo kijk ik er tegenaan, van het aantal uren wat nou onder de mensen al... Ja, en daar is die brief voor. Zodat de overheid inzicht krijgt in, in wie heeft het echt nodig en wie kan wel wat leien. Uh, die indruk heb ik wel, oh ja. ja, van de lokale ja. overheid. Hey, maar stel je voor dat die overheid, dus, eh, die, zegt dus, die geeft al duidelijk het signaal af... van uh, uh, kinderen moeten dat meer gaan doen, partners, uh, mantelzorgers. Ja. Vind je daarvan? Nou, ik. Uh, ik denk even terug aan de verpleeghuizen. Daar willen ze in de toekomst binnen afzienbare tijd gaan verplichten. om familie anderhalf uur per week, geloof ik, daar te laten doorbrengen. Mm. Vind ik persoonlijk niks. Ik denk ook dat het niet werkt. Mm. En meerdere mensen met mij denken dat ook. Wat betreft de mantelzorg, uh, moeten, ja, moeten. Het geeft toch, vind ik, een bepaalde druk. Ja. Yeah. Ja. Yeah. Ja, dat, dat, dat, en, die, en die druk die is natuurlijk ook zo bedoeld, zodat uh, meer mensen dat gaan doen. Maar jij zegt dat werkt niet. Dat is geen ik goede zeg druk. Niet dat het, sorry? Dat is geen goede druk. Ik zeg niet dat het niet werkt, want in mijn hart doe ik het wel. Doe ik ja. het ook graag. Maar Goed je bent horen. allemaal maar mensen. Ja, zo is het. En het voelt toch, op sommige momenten voelt het als een druk. Ja. Ik moet er Ja. bedankt voor je reactie. We gaan okay. naar het nieuws van drie uur. En na drie uur... Praten we verder op de zender. Dit is de nacht over mantelzorg. Blijf bellen.